Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Door de vrieskou werden afgelopen week zeven keer zoveel meldingen dan normaal gedaan... van waterschade door gesprongen leidingen. Normaal krijgen de politie en brandweer zo'n 60 telefoontjes per week. Nu waren dat er 450, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. Waterleidingbedrijven zeggen dat mensen ervoor moeten zorgen... dat het binnen niet kan vriezen, zodat de leidingen niet gaan lekken. Tijdens een lezing op een universiteit in Bangladesh is een bekende professor zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het is Zafar Iqbal, die ook schrijver is en pleit voor een scheiding van staat en religie. De aanvaller ging achter hem staan en stak op hem in. De dader is overmeesterd door collega's en studenten van de professor. Het motief voor de aanval is niet bekend. In het verleden is de professor bedreigd door radicale moslims. Vlakbij het Witte Huis in Washington heeft een man zichzelf neergeschoten. Voor zover bekend raakten er geen andere mensen gewond. De politie zegt dat het lijkt te gaan om een incident, niet om een aanslag. President Trump was niet in het Witte Huis, hij is met zijn vrouw in Florida. Nadine Visser heeft bij de WK Indoor de finale bereikt van de 60 meter hoorden. Ze maakte indruk door in de halve finales het Nederlands record te verbeteren. Dat stamt uit 1989 en stond op naam van Marian Olieslager... De finale is straks om 5:10. voor 10. Dan voetbal nog. In de eredivisie heeft PSV een stap richting het kampioenschap gezet... door een overwinning op FC Utrecht. Het werd 3-0. PSV heeft nu 10 punten voorsprong op de nummer 2, Ajax. AZ won met 2-1 van Excelsior. Dan het weer nog. Er kan lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. Het kan dus glad worden. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en min 5 graden. Morgen gaat het weer dooien. Overdag droog, af en toe zon en 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Nightwalk top 10, Nightwalk top 10. Show En DJ's in the mix. DJ's in the mix Op ZM Zandvoort, ZFM ZFM ZFM, ZFM. Welkom bij de nieuwe aflevering van een Nightwalk op deze eerste zaterdag in maart. Het is vandaag zaterdag 3 maart 2018. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Toen het laatste shownieuws, de party en de team. Boven beste plaat van het Uiteraard straks in het tweede uurtje DJ Maverick met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavas Kelly. En ja, je hoort het hè? nog steeds. Het was weg. Het is weer terug. Maar uh, we zijn weer snip en snip en kou. Ja, ik hoop dat jij het ook een beetje overleeft, hè. Want de ziektes zo nog steeds het virus. En ja, afgelopen weken uh, het Siberische weer. Ik, uh, ja, ik ben er niet blij mee. <laughs> ik denk, ja, ook niet. Maar uh, ik, uh, ik doe veel werk s'nachts. En dan moet je s'nachts buiten rondjes lopen. En uh, ik heb ook een hond, politiehond. En daar moet je ook bij lopen. Weet je hoe koud dat is, hè? Dan moet je gewoon verplichten naar buiten. Meestal, me meestal blijven lekker binnen. Bij de, bij de verwarming of natuurlijk bij de open haard. Maar ja, als je verplicht naar buiten moet dan... Euh, moet je stevig aanklemen. Maar met die wind is het echt gewoon... ja, drama. hebben ze antwoord. Gelukkig zit je te luisteren naar de radio. Waarschijnlijk zit je gewoon lekker binnen. Onze opening worden we Ilius en uh, Barrientos met So Serious. En dit is muziek van Saison met Please Don't Go. Hey fonse Oh no What I said to me Hey yeah Ay. Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu rol solo fue conocerme Tune it tune it Eens gegroeid En ik ben een hele week op zoek Doe je best en dan mag je mee Want dat is niet zo makkelijk Nee, ik kan niet spelen nu, ik speel geen game J -j Jij kan veranderen sinds ik hier ben, kijk ik alleen naar jou baby, baby, ik ben een fan en ik ben het alleen van jou Als ik het voor je breng, ik weet dat jij horen aan je stem. Oh, oh, ik zit vast nu, boy, ik zit klem. Maar als je verpest, dan moet ik trekken aan de rem. Ja, je kan shotgun bij me in de bands. Want ik ben zelfmate, nu je niks bent. Ja, we passen beter bij elkaar dan dat ik denk. Oh, jij neemt me over, ja, je doet het, ik bekend. Ja, nu nee, ben ik los van de en ik ben klem. Nee, ik hoor niet thuis in de zone van de Friends. Ja, ik doe mijn best en dan mag je mee, Want dat is niet zo makkelijk.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 Dat muziek van Ronnie Flex, samen met, uh, met, uh, uh, met uh, hoe heet ze? Famke uh, Louise, natuurlijk een uh, YouTubeste. Populair en bekend geworden door YouTube. En nu uh, heeft ze samen een hitje met Ronnie Flex, dat was fan. En daarvoor worden Louis Fonsi en Demi Lovato met uh, Emage La Culpa. Zie je hem zo'n voor de zaterdagavond? Ik heb een beetje shownews voor je. Rico Verhoeven. Werd door zijn vader aangespoord kickboksen te worden, maar hoopt toch stiekem dat zijn dochters een andere carrière gaan kiezen. Zonder van je mooie gezichtje, je zou het op zeggen... als een van zijn twee dochters van zes en drie, dat dus ze zijn hun vader achterna zou willen gaan. Maar ja, hè? Ik bedoel, uh, ik weet het niet, maar het is best een leuke sport. Alleen af en toe is je hele bek letterlijk en verguurlijk verbouwd hebt. En groot nieuws van de week, hè, Umberto Tang. De man van de RTL Late Night Show, die, die stopt ermee, hè? hij moet plaatsmaken. Dus uh, ja, een beetje jammer volgens mij, was het, uh, de hit knallen. Alleen de laatste paar jaren loopt het niet zo hard meer als dat het liep. Maar ja, hij gaat wat anders doen. Hè? Het een beetje, beetje jammer, ik denk ook dat de kijkcijfers dan helemaal uh, omlaag gaan bij RTL Late Night Show. We gaan het allemaal meemaken. Zie je, we hebben Zandvoort zaterdagavond zometeen. Gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn her en der in Amsterdam en in Haarlem. Dat is natuurlijk de partyagenda. Maar er is nog even muziek. Zometeen Dakar en Sony Vodera. Met die nieuwe plaat Hurry Me Up. Maar eerst die Ryan Blade met You Can't Hide. I'll just want to be, be, en Sonny Fodera met the Turn Me Up... en dan voor Ryan Blade met You Can Hide. CFM Zandvoort, de is de tijd voor de party op deze... wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op deze zaterdagavond, de eerste zaterdagavond in maart... en 3 maart vandaag 2018. Nou, zoals altijd, beginnen we eerst even met de Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend... met natuurlijk onze eigen Zandvoorts Raimundo. En uh, wie die mee heeft genomen, ik heb geen idee. Check even de website escape.nl. En een feestje nog iets verderop. Dat is uh, Club R. Vanavond uh, het feestje Frenzy. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website air.nl. Met Del Howard uit de UK. Ravella en wel uit Italië. En Quinten van Honk. En ja, wat denk je? Die koelt gewoon het hele en uh, nog meer DJ's moet je allemaal meemaken. Vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje Frenchie. Als we dan toch bezig zijn in Amsterdam. Nog een feestje Encore. Glow Up. Vanavond in de Melkweg Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere Beat Calculator, DJ Prime, Dwayne Franklin en Odin Music. En hosted by uh, Gilda. Dat vanavond dus uh, encore glow up in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En als je nou houdt van echte dikke shit, dan moet je vanavond zijn in de Ziegodoom. Want uh, daar is vanavond de uh, Don't Let Daddy Know 2018. Het begint vanavond om 10 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend in de Ziegodoom. En voor meer informatie check eventjes uh, dldk2018.com of gewoon deziegodoom.nl. Met onder andere Axel en and Grosso, Nervo, Nicky Romero, Timmy Trumpet, Wild Styles, Lucas Steve, Mike Williams, Sam Fox. Dat vanavond dus allemaal in de Zico Dome. Don't let daddy know 2018. Dat allemaal in de Zico Dome vanavond. En wat dichter bij huis vanavond uh, extra vies en guilty pleasure. In de Stalker in Haarlem. Begint om 11 uur, nu En ik begint uh, rond de klok van middernacht. 11 uur om daar voor de deur te wachten, is een beetje koud denk ik. Maar het begint rond de klok van middernacht, nu tot 5 uur in de ochtend. Voor Meer informatie? Check de website uh, clubstalker.nl. Dus niet, maar gewoon clubstalker.nl. Met de dubatis, Fiesje Tony, Dominique Brooks en Oliver Dijs. Dat vanavond in Clubstalker extra vies en guilty pleasure. En tot zover ook een korte party update, Door met muziek, Gary Chandler. But I got that feeling, the Just Butter remix. Je hoort hem nu hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. to go away, I thought so, yeah, yeah, yeah, I'm looking at you, I'm sure you've done it, don't even stop and look around because I know you have, so you need to just turn your face and get out. he's always coming up in your face, talking some garbage, and it feels like you got about a quarter at the end of the week, <laughs> doesn't it feel like your brain has been auctioned off, huh, tell him, get on, get out, are you tired of that girl you've been hanging with lately, I'm sure she's tired of you, because she's looking at that guy next door, so you know what you gotta do, you gotta tell her, move on, get out,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 Go turn up your heat. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Door de muziek van Rapsun Futuring, Nathan Thomas. Met Heat de Scott Diaz Remix. En daarvoor Matrix US. Met Get out de Detroit Swindler Remix. En zo werd het even tijd voor het team. Boven, beste plaats voor de dansen. Deze week op team, Ma Joe met Love Stream. Op 9 deze week, Dreamer G. Met I Got The Feeling, Just Butter Remix. Heb je zojuist gehoord, die platen? Op 8 deze week Frankie Wizzardo met Call Upon Me. Op 7, Dakar en Sonny Vordero. Met Turn Me Up, we hebben we ook straks voor je gedraaid. Op 6 deze week Camel Fat en Brooks met Cola, het origineel. En op vijf Ryan Blade met You Can't Hide, heb je ook al gehoord. Op vier deze week Supernova met The Joy. Op drie Filta Freaks met Master Blaster... Twee deze week, Ilius en Marientos met So Serious. Die plaat hoorde je als opening vanavond hier in de Nightwalk. En deze week nog steeds op één, pak een beet al wekenlang op een. Pasha met de Groovy Cat. En uh, Pasha heeft alweer een nieuw plaat uitgebracht, dat is de uh, Magnet. En uh, ja, misschien dat die binnenkort op een staat. Uh, want de uh, Groovy Cat, die hebben we nou alweer vaak genoeg gehoord. Andere muziek op de radio ATSC nu. We zijn met David Bang met Hipcats. Te adoro de mías para ti, mí, con ella quiero decir. Met uh, Dos Gardenas. En daarvoor ATFC en David Pang met Hipcats. Zat er zo voor ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Het nieuws weer weer vanuit Hilversum. Zijn we zijn er nog twee uur lang bij met zometeen meteen op tien uur... DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf elf uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even muziek. Young Kings en L.A. Ross met Funkhouse... De Cube Remix. En ik zeg tot zometeen, na de break...